Wij beginnen de zogerles 140, pagina Tsadi Alef, 91. De tekst van de zoger bovenaan de regel 1. We hebben hem al gelezen, ik denk dat we hem ook vertaald hebben. Dalet de eerste reichel. Ik zal hem snel herhalen nog even. De eerste reichel, 84: 84. Begin de trin, schlumot lekata, had Jakob, we had Josef. En begin kachtig twee, twee zimnee, shalom, shalom. Lerahok Rachok karov. Le, -ra -le, le -ra da Jakov. U da Josef. Punt. De regel 1. dalet. Ot pei dalet. 84. Begin de trinschlumot euh, euh, letata. Omdat er twee volmaaktheden of twee heel zijn. Eh. Uh, Bevinden zich beneden. Gaat Jakov en beneden betekent zoon. Had Jakov, de ene is Jakov en de, de andere is Josef. Zie dat in het Hebraeus is één Jakov en één Josef. De andere wordt niet genoemd. Uwagin kach en daarom Trij, zimne, en daarom is het geschreven, twee maal is geschreven, shalom, shalom, lerachok, welakarov, aan hem die ver weg is en aan hem die van dichtbij is. Lerachok, da Jakov, aan wie ver weg is, is Jakov, ulkarov, en aan wie van dichtbij is, dat is Josef, punt. Lek, le, le, le, rakar, le, ra, le Drie. le, rachok. Drie, kmoda taumer, mi rachokashe, mir eli. Vetita tse, vachoto, mi rachok. Hij neemt dan een woord van hij die ver weg is. Onder loop. En hij zegt, le, rachok aan hij, aan, aan degene die ver weg is. Drie. wat betekent dat, zegt hij. Kemodat almer, zoals je zegt, dus hij citeert een ander vers. Mirachok Hashem, nir Eli, van de verte, uh, schijnt Hashem aan mij. En nog een ander vers, editora de weet en zijn zuster stond op een afstand te kijken, punt. Drie, na de punt. Ulr Karov, kede, kmodaat almer, vier, mikarov, bouw. En het neemt nu het woord, lekarov, en aan degene die dichtbij is, onder andere. En hij zegt, kmodaat almer, zoals je zegt, hadashim, vier, mikarov, bouw. Letterlijk is het, de nieuwelingen. De nieuwelingen komen van dichtbij. Of de maanden komen maanden komen van dichtbij. Punt Hassulam, De rechterkolom de regel 4. Oot bij dalen. Begin dit rin schlumot we Omdat uh, twee volmaaktheden zijn er beneden. Dubbele En beneden normaal verwijst het naar zon. punt. En naar zoen, And boven is het bina. Kijk, schnei, pfeif slumim is lamata. De vertaling. Want wij volmachten iedan zijn beneden. Punt. Achado, Jakov, de ene is Jakov. En zodat wij niet zullen denken dat dit een persoonetje is, Jakov, zegt ons Hassalam. Schegu Tiferet dat dat is Tiferet. Nauwelijks. Dat is, de taal van de Torah is, spreekt van personen duidelijk, omdat dit handig is. Het is, uh, om in personen bovendien, er zijn systemen van werelden en systemen van de zielen. Ja, yeah, zijn, dus stap voor stap zullen we dat over de overgang kunnen steeds uh, van de ene, in de ene van de ene, van het ene systeem, zien de ander. Dat dat is Jacob, dat is Jacob. En de ene is Jakob, die tiferet is. Zes, we ergaat hoe Joseph en de ene, de andere, is Joseph. Shehu, Jezot, die Jesot is. Waarom zijn zij volmaakt? Wie kan zeggen, waarom zijn zij volmaakt? Hier kunnen we direct zeggen, waarom zijn zij volmaakt? Tiferet en en Jezot, wat zit daarin, in die... Kijk, we kunnen niet zeggen over Jacob dat die volmaakt is. Waarom die volmaakt is? Want Joseph, anders moeten we daar vele verhalen over vertellen. Uit gewoon uit de geschiedenis of dat soort dingen. Uit de geschiedenisboeken, etc. Maar als wij weten dat Jacob die verheid is. En Joseph is Jesode. Wat kunnen we dan zeggen? Waarom zijn ze volmaakt? Wie, wie kan dat zeggen? Gewoon... Uh, ge erg goed, erg goed. goed. Zie je dat? Chassadim, ja, ook hebt gezegd. Maar ze hebben ook... Het is middelste lijn, dus hebben ze ook geword natuurlijk. Maar de middelste lijn natuurlijk, middelste lijn, daarom is het volmaakt. Uh, zes. Dus probeer voor verbanden leggen. Probeer niet gewoon een antwoord te geven, maar verband leggen. In het geestelijk. Het doet niets in het geestelijke als je gewoon onthoudt dingen. Maar verbanden leggen. Punt. Om je shum ze katuw zeven. Stee pa amim, shalom, dubbele punt. En daarom is het geschreven, stee zevende, stee pa amim, twee keer is het geschreven, shalom, dubbele punt. Shalom, shalom, larahok rachok, Shalom, Shalom, shalom aan degene die ver weg is... en aan degene die dichtbij is. Ook hier is het bijzonder... diepe uitleg is het... ik weet niet of hij ons zal dat vertellen, maar... waarom zegt hij dan eerst... shalom aan, de, aan degene die ver weg is? Jij zou verwachten dat hij zo... dat het logisch is te zeggen eerst... aan degene die dichtbij is, ja? Aan degene die... die dicht bij de Kedusha is, en niet iemand die ver weg is. Maar het is gewoon even andachspunt, een aandachtspunt. Dat is, dat is geschreven dubbel, dat is de dubbele wat is geschreven, Shalom, Shalom, acht. Uh, Lerachok, Chok, zehu -jakov, let op wat je zegt, aan degene die verwe, ver is, of ver weg is, dat is Jacob. Jacob, ver weg van wie? Joseph, en verder nog, nog een andere zin. Karov, Shehu Joseph, en aan degene die vlakbij is, dichtbij is, dat is Joseph. Wat, wat, wat, wat denk je dat het, wat schijnt het jou te, wat, wat komt het in je, in je in je op? dat waarom Jacob is ver en Joseph is dichtbij. Ten aanzien van wie? Ten aanzien van de Malchut, natuurlijk. En de Malchut is de vervulling. Wie is de vervulling? Het licht moet, waar is het? Het licht uiteindelijk moet komen in de Gmartikoen aan de Malchut. En daarom ten aanzien van de Malchut is Jacob natuurlijk ver, verder en Joseph is dichter bij de vervulling. Bij de Malchut. Bij de Malchut. Bij mal, de, de, de malchut, die. Daar komt de, de vervulling. Dat is het doel van de schepping. Negen. Leerachok. Le, Hoe kmo shat almer. Mirachok ha-shem. etin li 9. Leerahuk aan hem die ver weg is. Hoek moshat omer, dat is zoals je zegt. Dat is zoals je zegt, dat is vooraf gaat in de regel, vooraf gaat het vooraf aan een nieuwe citaat, nieuwe vers, vers uit de Torah, uit de Tanakh. Mirachok Hashem, nir-eli, van de verte, schijnt Hashem aan mij. Punt. We gaan niet dat ze, van o, en zo ook een andere vers. En zijn zuster, stelde zich op, van de, stelde zich van de verte op, en, dat is zoals we hebben gezegd, Mirjam, de zuster van de, de grote zuster so, van Moshe. Punt. Ulekarov. Hoe elif moshe het al meer mikarov bouwt. En het woord Ulekarov. En aan degene die vlakbij is, net dichtbij is. Hoe kemosha at meer dat is zoals je ze zegt. En dan komt er een vers natuurlijk. Chadash, chadashim, mikarofbouw. Maanden of vernieuwingen van dichtbij komen. De. Uh, Dichtbij, let op. Die ver weg is, dat is dan slaat op, de, op Jakob. Ja? En degene die de dichtbij is, dat we hebben geleerd dat het slaat op Josef. En kijk nou wat hij zegt ons. Dat maanden of vernieuwingen, die komen van degene die dichtbij is. En dat is, wie is dat? Dat is de Josef en dat is ook yesod, duidelijk. Dus van de yesod komen en kijk nou, nou naar de naar de naar, de, naar, de, naar, de, naar de Manen of vernieuwingen. Waarom komt het dat omdat van de yesod komen, komen wat komt van de yesod aan naar de noekwa? ja Wak, wat Jesod ontvangt, dat ontvangt vijf chassadim en vijf gorot, dat is Jesod. En die geeft die aan de Dan zien we dat ook even tussendoor, als het ware, zien we dat het meervoudsvorm ook verwijst naar Jesod. Die komen van, ja, van, iemand die zijn van, is, van, ja, die zijn van, Begin de trin Letata, Wees, Bob, Yosef, Shehu, Kijk, zo, so, naarmate wij verforderen in de zoger zal het hele plaatje, zal helder zijn, al die namen van, van de schijnbare personages uit de Tanach uit de Torah, zullen verweven met de eigenschappen, zullen wij verbinden met de eigenschappen, met de naam van Hashem, zal leven gaan bruisen van binnen jou, al die verbanden, geestelijke verbanden, ga je leggen, en uh, het leven zal borrelen van binnen vanuit, vanuit, jou zelf, zal het borrelen vanuit je, je soort, gaat het borrelen het leven. Want er komt geen redding van buiten, van buiten geen redding kan komen. Zal nooit van buiten de komen. De Mashiach zal altijd van binnen komen. Dat is wat men niet begrijpt. Als je leert de je leert de Kabbalah, zal je oproepen die Mashiach in jezelf. Er is niemand voor nodig. Uh, Pirush. 12. De uitleg. Begin de trin, slumot, Omdat de twee, om de twee volmaaktheden beneden, dertien enzovoort. So Hij gaat uitleggen dat. Letata beneden, wat betekent beneden? Aino, bazon, dat wil zeggen in de zon. Schees, Bob, Hinat, jakov Schehoutjeveret, dat er is in hem, in de zon. Dat is aspect, aspect Jakov dat dat is die vered. Wees Hinat Yosef Jozef, je Jesod, en er is in hem aspect, aspect Yosef. die Jesod is. En als we leren in de Torah meer over Jakob, over, over eigenschappen van Jakob, wat er allemaal gebeurde met Jakob, of en wat gebeurde ook met Josef? En onderlinge verhoudingen tussen hem. Zal ons veel, zal, zal ons ont, ont, tot zullen we tot onthulling komen? Meer en meer over de verhoudingen tussen de Jefaret en de Jesot. Eigenlijk. En omgekeerd is het ook. Klopt het ook? Ook gaat het op dat hoe meer wij leren over de Jesot. Apart en de Tiferet apart, en de verhoudingen tussen Jesod en Tiferet. Des te meer zullen we leren in de Torah van de Jakob en Josef. Dat is dezelfde. Of dat gaat over de krachten van het Gelal, van de Zeranpien, van de uh, Zeranzoon van de Aziud. Of het gaat over de uh, zielen, die, die daar die merkwaze in die die die uit die die, die dracherse zijn van die van die kragte is hetzelfde. eh uh, 15 wese romes albe pinods so sie woge schiees bazum ki ze tin shalom go Zivuk. Kijk nou wat je zegt. We zijn romeins, albert, je not zivuk. En dat uh, um, verwijst of zinspeelt op twee aspecten, twee soorten zivuk, twee vormen van zivuk, die in de zon zijn. Die shalom. Zestien. Hoe soort ziwuk? Let op. Want shalom, het woord shalom. Dat is zivuk Duidelijk, hè? Shalom shalom kan niet, de, geen shalom kan komen zonder zivuk tussen rechts en links. Duidelijk, of tussen hoger en lager. Shalom is het resultant van uh, oplossing van tegenstrijdigheid tussen de ene en de andere. Dat is shalom, daarom zeg je shalom, dat is zivug. En er zijn twee, twee zivugim in de zon. Dus de ene die verwijst naar Jesse, oftewel of well, Josef, en and de andere verwijst naar Jacob, oftewel Tiferet, of oftewel Jacob. כי יש בו זיווק אליון למשחח את זהיתם כמאת חכמה. וכי יש בו זיווק דחקתן למשחח את אחותם. באליון גוש סוד יעקב, בדחקתן גוש סוד יוסף. 15, nee, 16. Ki jeg, bet zivug, ki jeg, bo zivug elion. Want er is in hem, hij noemt het zoon soms meerfout, soms enkelvout. Want er is in hem, in zoon, er is in hem uh, een hoogere zivug. We hebben schachat, komat, hochma, voor het aantrekken van. Het niveau van de hochma Wat betekent de hogere zivuk? Waar is dat? Op welke plaats vindt het? Op waar vindt het plaats? Van de tien sfeerot, Waar vindt het plaats? Op drie delen van de partsoef. Wat is de hogere zivuk? Huh? Waar, waar, vind, waar vindt het plaats? Nee, maar waar de plaats? De, waar staat de massaag? Zivuk altijd vindt plaats daar waar de massaag staat. Kijk, nee. nee, een zivouk kan plaatsvinden waar in de partsoef? Altijd eerst de hogere zivouk. Hogere zivouk in het hoofd natuurlijk, in de pe. Ja of niet? In de pe vindt een zivouk. In de pe vindt een hogere zivouk plaats. Daarom heet het ook geestelijke zivouk. Ja, daar heb het Hogere zivouk. En uh, dan hebben we nog een zivouk in de gazet. Eigenlijk in het lichaam heb je ook een zeeboek en in de jesot heb je ook nog een zeeboek waarbij de jesot, de jesot geeft het allemaal goed in de gezet heb je dat vanaf de tweede tweede heb je daar ook een zeeboek om door te geven ja, van boven van de, hoger, van de hogere van boven de gezet naar onder de gezet kijk het is erg belangrijk. Dus, boven, dus in het hoofd van een partsoef heb je daar een zivouk in de pij om het licht door te geven van het hoofd in het lichaam. Ja of niet? In de gazet, daar heb je een zivouk om door te laten, het licht door te laten komen van de boven, de naar de onder de gazet. Dat is een andere, ook een andere partsoef, of een ander deel, net als andere hoger en lager. En in de Yesod heb je ook nog een zivuk, jesot, uh, en de ateret jesot, om te geven aan de malchut. En de malchut geeft het verder naar de volgende traptrede. Dus, wat hij zegt ons, want hier, er is in hem, in de zon, zivuk, de hogere zivuk, lam shachat, komat, hochmat, dat is in de pe, Zwoeg, en dat zwoeg in, in, in de p, als het in het hoofd, in de ho in het hoofd vindt plaats, zwoeg in de p, wat hebben we dan in de p? Als een zwoeg vindt plaats in de p, dan hebben we 5 kilim, ja of niet? 5 kilim in de p, in, in, in het hoofd. En dan kan het licht Hochman getrokken worden, dus Gar, ja of niet? bo zivouk, tachtoon, en, en er is in de zon ook een resin in de zon. So, so uh, en lagere zivuk Lam Shahad, Chassadim voor het aantrekken van de chassadim. Dat is in de de, zoals we dat aan de Ghazé. plaatsvindt. Weil, John, who Jacob? Kijk eens wat zegt Jus. En de hogere, dat is. En hier zegt hij iets speciaals. En de hogere, dat is Jacob. En de lagere, dat is Joseph. Luister Hoe kan dat? Dat de hogere is Jacob. Jacob is Tiferet. Hoe kan dan van de Tiferet, hoe kan dan uit de woek van de Tiferet, lichaam, hoe kan je dan licht aantrekken? Zie je dat? Wat het is een beetje vreemd, maar hij zegt het niet waarom. Maar wij moeten dan weten dat wat hij zegt, is natuurlijk gebruik onze geestelijke verbeeldingskracht. Natuurlijk is het zo so dat het Jacob is, maar Jacob die zich. Let op. Waarom is het Jacob hoger? Waarom kan het? Hoe kan het van Jacob komen en licht hoog Jakob Jacob is te ver. Maar wanneer Jacob in God komt, dan wordt Jacob wie? Jakob wordt, welke naam wordt dan van Jakob? Huh? Israël, dan is het duidelijk. Jakob is, is in zijn kleine toestand. Jakob, die dat, die die eigenlijk, maar wanneer Jakob steekt op van Tiferet, naar in de middelste lijn naar wie? Ja. Naar dat, daar heeft hij die ook in het hoofd en daar trekt hij dan oor Chochma. Dat probeer je steeds actief te zijn. Geestelijk actief. Wat ach ton. Hoe soort Josef. En de Josef is de lagere. Dus om Chassadim om aan te trekken. Hoe kan je dat Josef zit in de. Dat is dan Jesod. Hoe kan, hoe kan hij dan Chassadim aan trekken. En wanneer Jesod ook steigt op naar de. Ja, naar de plaats van de Jakob. Dus een, een, een, een, een, een, een hogere toestand. יעקב דם נסינת ליכם דן קנדי חסדים אנדרק 30 ווי ניט באירלה א שאין 22 זת יחולות לקה בנקומת א חוכמה בלי חסדים תוויין 20, 20. 20. 20. 20. 20. 20. נבחנת קומת החוכמה הבסון, שהיא רחוקה דריינת וינתח מהם, שהרי לא יוכלו לקבל אותה רק על ידי התלבשות בחסדים, וזה סוד מרחוק השם נראה לי. 25. Kikomat achochma. Rechokami menu. Wehut sarich so 26. Le lavouch. Bijdei le kabla. Heerlijk belangrijk. Maar let op waar hij over spreekt. Hij zegt dat het zon is. Maar hij bedoelt daarmee natuurlijk zeer en pijn. Hij bedoelt dus. Vanuit, de, vanuit het perspectief van de Zerenpien. Maar goed opletten. We zijn niet bij Erla El, en het is boven uitgelegd. zat, je dat zat, zeven ondersten, 21, kunnen niet het niveau van hochma ontvangen zonder gesadim. We hebben dat geleerd. 22. Wa'alken niefchen het komat hachokmein daarom wordt het niveau van de chokme geacht in de zon shei ten anzien van de zon dat dat niveau van de chokme is ver van zon Sheheray lo yuchlu lekabel otta rak al zei kunnen haar toch uh, ontvangen, Dat niveau van. Mogen de geaar. Herinner nog. Ra Alleen door het. Uh, zich bekleden in de. Door de bekleding van de. In de chassadim. We Mirachokas. Dus we soort En dat is het geheim van. Wat van wat geschreven staat. Mirachok Hashem Mireli. Van de verte zal Ashem uh, Van de verte Hashem schijnt mij. Tot mij. Zon. Oké, okay, we spreken van zon, Dat van de verte Hashem. Hashem betekent het. Oriashar. Schijnt mij. Ki komata gogma, Want het niveau. Van de chogma. Rehokamimeno is ver van hem, van de zon. We zijn en hij dient 26, la en en hij heeft een lavoes nodig, een bekleding nodig, om haar te ontvangen, om die hoogmaat te ontvangen. Zeer, zeer belangrijk wat, wat hij ons nu vertelt. We hebben geleerd in de zomer eerst, vroeger hadden we geleerd, herinner je nog, over het opstegen. En daar was het. We hebben geleerd uh, meer over de noekwa. Ja, de noekwa steigt op via de linkerlijn naar de tiferet, herinner je nog. En dan ontvangt ze eerst wat van de van de Tfuna, ontvangt zij dan Chochma, aan de linkerkant, en dan bij de volgende, het volgende opstegen, ontvangt zij dan bij Abouima Chassadim. Dat was ten aanzien van de nukwa. Natuurlijk, zijn beide stegen op, maar als wij spreken van, van, van de Zeranpien, van het perspectief van de Zeranpien, is het anders. Let op, dat is erg fijn. En men maakt, men ziet dat over het hoofd. Altijd moet je kijken ten aanzien van wie. Want Nukwa en de Zeranpien, dat zijn twee verschillende dingen. Hij aan de rechterkant, zij aan de linkerkant. Ten aanzien van de Zeranpien, wanneer Zeranpien opsteekt. Natuurlijk stegen ze samen op. Maar als zij stegen op, Zeranpien komt aan de rechterkant te staan. Ja? Dus waar de chassadim is, dat is zijn eigenschap dan ontvangt hij eerst wat? Dan ontvangt hij eerst chassadim. Ja, ontvangt eerst van de chassadim van de aboehima. Dus, daarom is het, und, iedereen ziet het, daar ontvangt hij dus, uh, uh, in, het, in de, in de, eerst van uh, chassadim, en daarna nog, nog een opstegen Dan komt hij tot de daad, en dan ontvangt hij dan uh, Gochma. Maar bij de Noekwa was het om, omgekeerd. Dus probeer niet te, in, in verwarring te komen. In de Noekwa, ten aanzien van de Noekwa, hebben we geleerd hoe dat zit. Herinner je nog? Uh, de Noekwa steekt op. Beide stegen. Zon, zon stegen op naar de Ierszut. Iedereen herinnert zich naar de Ierszut. Zij Noekwa ontvangt goed opletten hier. Want dat is, kan een verwarring brengen in je dus Nukwa, die van de linkerkant, die bekleedt tfuna ja of niet? Binnen haar Twona schijnt. En dan, is, dat is de linkerkant, daar, daar ontvangt zij eerst Chochma. Maar het is niet genoeg voor haar, zij moet Chassadim hebben. Dan nog een op, samen. En terwijl, op dezelfde moment, Zerenpien staat aan de rechterkant. Hij is bekleed, bekleed Nukwa. De Israël saba het mannelijke. Hij ontvangt Chassadim. Dus dat is wat wij nu leren. Zie dat? dat? Hij ontvangt dan bij de eerste opstijgen alleen maar Chassadim. Maar bij de tweede opstijgen, Mnukwa ontvangt Chassadim. Maar hij ontvangt Chokma. De Zeranpin, wanneer hij stijgt op naar de Abu dan staat hij tussen de Chokma en de Bina. En dan hoe heet die steek op, ja, die is dan, die halen dat, die geven hem dan de uh, Hochma van verder van boven, etc. Dat is wat hij ons vertelt. We in 26, hier moet je dat uh, het derde woord Beginna afkorting, in plaats van hij hey, get maken. Dus, dat linker pootje, pootje, moet doortrekken. We al kennen, ik red, Beginna ha-shalom, de linkerkolom, de eerste regel. Shel Jakov, beginat, beginat, rachok. We gaan, zivuk, hatachtom, twee, je huus alom, shell, jozef, ni krakarov, ki houdri, mikubail, bli lavush. Velo od, ela arideifir hakomashelo, de chasadim, jochale kabelgam, hochma, punt. Elaar feine knijpjes hier lieren vandaag. De verhoudingen, de eigenschappen van, die, van het besturingssysteem. Hoe zit het in elkaar? Precies hetzelfde werkt het bij ons. Wat we leren daar is precies hetzelfde bij ons. Zon, dat is de plaats in ons. Onder de taboe. Dat is iets wat niemand weet in de wereld. Hoe om te gaan met de plaats onder de taboe. Alle ellende komt van de van de van het onvermogen, van uh, het ontbreken van het mechanisme om te weten hoe dat functioneert onder de taber bij de mens. Ja. Een mens kan absoluut cultuur, een cultuur, ja, een cultuurdier zijn, alles kan die goed zich gedragen, maar onder de taber weet je geen. Geen, niets helpt hem, geen cultuur, geen religie, niemand. Je kan zeggen, iemand is voor hem gestorven, nee, oké, okay, maar hij gaat knijpen, hij gaat billen knijpen, want hij kan niet, hij weet niet hoe de om te gaan daarmee. En dat is wat we leren. Zie je, daar kan geen ticoen plaatsvinden, eerst opstegen naar boven de daar is het, daar is het beeld van de mens. Onder de, de taber is geen bel van de mens. Dus eerst op laten komen boven de geze, en daar correcties maken en dan naar beneden komen. Alleen dat red, redding brengt. Geen andere ding kan redding brengen. Welke 26 onderaan? Nikrep gena shalom. Het aspect shalom van Jakob oftewel zivuk van Jacob. Dat Shalom is zivuk hij zei. He. Daarom, heet Shalom. En dat is ook twee keer wat gebruikt werd. Dat woord Shalom Shalom uh, in dat vers. Dus dan zegt hij dat. Daarom heet het aspect Shalom van Jacob, oftewel zivouk van de Jacob, bijgevannet uh, ook in het aspect van ver weg zijnde. Dus Jacob is ver weg ten aanzien van de, van de Josef. Josef. Eigenlijk, omdat we Hazivog, Hadachton, ver weg omdat het ten aanzien van de Malgoed. En dat is ook dan Tifere, uh, die, die Jacob, Tifere, die, die stijgt op naar de daad. Vanuit de daad komt dan gochma, en natuurlijk het is het nog ver weg, aan de waarlijke, aan de waarlijke, de waarlijke plaats van de malchut. Waar zivuk de atachton en de woek van de lagere de lachere woek. Twee, hoe shalom scher Yosef, dat dat shalom is van Yosef. Nikra Karov heet dichtbij die hoe me kubailo blie want hij, let op, Josef, Yesod, ontvangt de gochma zonder lavush. Dat is een speciale eigenschap van de Yesod. Dat Yesod kan ontvangen dat zonder lavush. We well, lood en bovendien, en niet alleen dat, letterlijk, bovendien, Ella, Alidea, Kuma, Sholo, de Want Jezus heeft twee altijd, ja of niet? Twee, rechts en links. Hij heeft chassadim altijd. En hij heeft ook geworot, En geworot is net zo links, is net als Chokma. Alleen op het niveau, let op. Als wij zeggen Chokma ten betrekking, ten belangrijke dingen. Als wij spreken van Chokma ten aanzien van de zon, dan zeggen wij alleen Chokma. Maar bedoelen wij. Wat? Gworod. Oké, okay, want de vorm waarin zo'n de gogma ontvangt, is Gworod. Ja, duidelijk. Het is goed opletten. Dat, ze kunnen natuurlijk, de gogma kan alleen zo ontvangen worden alleen echte gogma alleen in het hoofd. Maar ten aanzien van de lagere gogma, dat is, dat is aan Gworod. Uh, hij zegt, en bovendien, zegt hij, Ella, Alidea idee van de chassadim, dat door het niveau van de chassadim van hem, van de, van de Yesod, of van de Josef. Jehan le Gam Hochma zal hij ook de chochma kunnen ontvangen. Dat is een geweldige, dat is het geweldige, dat geweldige plaats, eigenlijk, die Yesod heet. Vijf. Want, let op, hij heeft Je Yesod. En dan kan die ook, zal die ook hoog maken ontvangen. Vijf. We zes sota katuf, shalom, shalom, zes, lerachok, le rachok Shahem bet Shlomoot. Shlomoot, zoals je zegt. Ah, Shlomoot komt niet slemot maar slemot. Ik had wel gezegd dat dit het volmaakt heet, maar ook, ja, dat woord Shlomoot is volmaakt natuurlijk, maar ook, verwijst ook naar die twee, twee, twee keer dubbele gebruik van het woord Shalom. Vergeet je dat? Dus dat is. Ook de tweede verwezing. Aan de ene kant is het shalom, al is het wel schlimoed, van de kant van het dat dit volmaakt zijn. Je en je en je omdat zij beide zijn de middelste lijn. En aan de andere kant zijn twee keer shalom. Dus dat is ook verwezen, daar twee zivogim van de zon. Van het woord shalom. Zie je dat? Shal shalomot. Huh? shalomot, maar dat is een van het woord shalom. Even het hoor, dat jullie dat zien dat het twee dingen zijn. Dus dat is wat geschreven is, shalom shalom aan degene die ver weg is en aan degene die dichtbij is. shalomot. Dat het twee keer shalom is. Oftewel, twee zivugim. Zoals we nu geleerd. Dubbele punt. De Jakov, een van Jakov en, en een van de Josef. Zeven. Anohagim, tamid, ba zivuk, de gadlut, shelazon. O, oh, let op. Dus de, de, de zivuk, zivuk van Jakov en de zivuk van Josef. Die beide, die altijd. Uh, plaats hebben in de zivug van de Gadlut van de zon. Dus bij de Gadlut van de zon hebben we altijd twee die twee, twee, twee, twee, twee zivugim te maken. Acht. Veelu trin schlumot. Sheembe zon anivhanim. Neichen, lesot ribua, Heer ish bahem Machloket Vehem Tien Mestaymin Bahe Shehu Sot Nukva Acht, we eilotrin, schlumot, en deze twee keer shalom. Shehem, bazon, die in de zon zijn. Anohagim, leso, lesot, lesot, riboah. Aniphanim, sorry, die worden geacht als uh, vierkant. waarom? Dat is, is in die twee, die twee uh, dat is. Uh, Eigenlijk vier stadia. Arrei, is yes, bij hem, mag loket, zie hier, er, zijn, er is een tegenspraak tussen hen, in hen eigenlijk. We hem, tien, mistejamin, en zij eindigen op hij. Dat is Nukwa. Dus zij eindigen op He. Betekent de naam Ma. Ja, de naam Ma. Zoals we hebben dat geleerd. Herinner je nog. Mi is uh, Nukwa. En Mi is uh, Bina. Herinner je nog. En Ma is Zon. We hebben dat geleerd. En dan is het Ma eindigt op. Ja, de naam Ma eindigt op een He. Mem He. Dat is wat hij bedoelt. That that is Nukwa and he is Nukwa and Yud is Malik. Punt. Masha Enkin Malka Elef Ilaa. Shehu Sod Bina Amistayamim Bayut. Shehu Sod Tvalov dehura ве эйн ба хам махлокет ва фило инян рахок дертин ве коров эйно нохек бибина атсма биёта бхинат фертин חוכמה ве כלומר йехолотлика бель хохма ба коров кломер we hebben Mekabloot 16, Chogma Bli sadim. Erg, erg belangrijk, fijn wat hij ons nu vertelt. Dus hij zegt nu dat in de zon, daar is wel mag loken, daar is wel tegenstelling, tegenspraak. Tussen, tussen die, ja, in de zon. Maar boven is er geen tegenspraak, zoals je had gezegd. Waarom? Waarom de vierkant? We hebben geleerd: vierkant is niet volmaakt. That is net as we hebben geleerd dat the Shabbat, that underste Shabbat, it is enough. That daar zit in the dinim. Ja, zelfs when the Shabbat, the lachere Shabbat, stayed to open the hoch Then, Then, and shabbat, in any hook, dance the toch may reshimte van zijn dinim. And as overall will dinim is sein, is toch wel sprake van machlok, het ore belangrijk word for ons. Magloket, dus tegen tegenspraak tussen waar dus de ene tegen twee twist of twee is. Hoe dan ook. Rechts, links. En hier hebben we dat wel in die twee, in de Jezot en, en in de Jakob. Heel duidelijke verhouding van Magloket. En dat hebben we ook geleerd in, kijk. Als je kijkt bijvoorbeeld uh, naar de Torah en kijkt de verhoudingen tussen de Jacob en Joseph. Het is niets anders. De Torah spreekt niets anders over mensen van vlees en bloed. Spreekt over de verhoudingen tussen de, tussen de uh, Atiferet at en de Jézud. Kijk wat Jacob Jacob heeft gedaan. Jacob had een uh, mooie mooi hemd gemaakt voor. Voor Joseph. For wat is het hemd wat hij heeft gemaakt voor hem? Lavouche. Want zonder Chassadim kan, kan natuurlijk uh, Chogma niet ontvangen worden. Dus Jakob zelf kon dat niet zo. So zelf, voor hem was het niet, niet maar voor een lagere moest hij dan Lavouche hebben. Voor Jakob was, was het niet nodig om een hemd te hebben. Jacob komt van boven de Gezee, daar is, daar is uh, ver, ver, verborgen Gochma. Maar voor Jozef, Jozef bevindt zich, bevindt zich onder de Gezee, onder de Gezee, onder de Gezee is de plaats waar het open Gochma is. Ja, ik kom ook van onder de Gezee. En daarom zijn grote, grote mannen die bijvoorbeeld die boven de Gezee komen. Ze hebben geweldige geesten, geweldige encyclopedische geesten. Maar ik ben dichter bij de, bij de verlossing. Eigenlijk. Ik zie gewoon heldere dingen. Waarom? Omdat het zit in mijn, in mijn uh, sfera. Terwijl iemand bijvoorbeeld die zit in de uh, daad. Kijk nou, de, uh, Rabbi, Rabbi Shimon Bar Yochai was daad. Was geweldig. Was linkerkant van de daad, van de Zerenpien. Maar de bedoeling is dat je moet doen wat, je, wat jouw ziel is. Daarom is het gegeven om te onthullen dingen. En de andere die zit boven de gezegd. Hij is altijd bezig met verhalen te vertellen. Met, met, uh, pa, met uh, allerlei fabeltjes, etc. Het is goed, maar het is langzaam. Maar ik ben erg dicht bij de, bij de verlossing. En ook van Jezus. Yes. Maar goed. Maar wat ik bedoel is. Uh, dat is ook verhaal wat we zien. Bijvoorbeeld van. Um, van de verhoudingen tussen Jacob en. En. Josef. Zeer innige verhouding. Ten eerste. Omdat het beide zijn in de middelste lijn. Jozef was als twee druppels water leek op Jacob. Waarom? Omdat oh, het is Tiferet en dat is Jozef. Tiferet en Jozef. En dan hebben we dat hij werd uh, verkocht naar Egypte. Jozef. En Jacob kon hem niet zien. Yes. Jacob was, was ver weg. Joseph was ver weg van, van, van Jacob. En al die jaren die hij hem niet gezien had, uh, staat het uh, geschreven dat al die jaren die, die Joseph, die hij Josef, Jacob, Joseph niet gezien had, had hij geen roeige kodes. Had hij geen heilige, heilige geest gehad. Hij had het verloren. En toen hij zag, toen hij Josef weer zag, direct kwam het bij hem dat terug. Wat betekent dat? Zien Josef. Josef is, is dan onder de gezet. Ja, het is dichter bij de verlossing. En dat is dan de gokma al. Gokma die onthuld wordt. Weet je? Alles wat beneden is, onder de gezet, daar is de chogma onthuld. Maar ook daar zijn sterke invloeden, sterke krachten van klipot. Yeah, so it, Misraim. Misraim is iets, ja, en er zit toch uh, iets anders. We zullen zien wat het schrijven is. Maar, uh, dus, dus al die, die verhalen die in de Torah zijn, als je. De Torah leer wat we leren, de zocher, en andere dingen weet je wat de, de verhoudingen tussen de tussen en de Tiferet en die steegt op, ja, de ene op, en dan kijk nou, dan Josef die dan steegt op en hij werd well, hey, well, de tweede voor de koning. <coughs> Wie is de tweede? Wat is de tweede van de koning? Dan zal je alles zien, de hele Torah zal voor jou gaan leven Josef, Josef uh, die Jesod is. Die steekt op naar de, die wordt tot daad, ja, de hoogste, tot daad. En wie is, wie dan boven de daad staat direct op dezelfde lijn? Wie? Ketter. Dus hij is de tweede, na nou, de tweede van de, daar stond het geschreven, dat hij was de tweede in de, in de, in de dus één na de, de, de hoogste band in Egypte. Dus. Nee, waar was het niet? Ja, nee, Oké, okay, maar bedoel... Er is een... Zo we het. This, hey, dat, maar dat je begrijpt dat dit op die manier... Wat uh, dat betekent mag lokken. Dus de, de tegen... Tegenstrijdigheden. Dat heb je ook tussen de, tussen de... In de zon heb je tegenstrijdigheden. Soms heb je dan wel ziewoek en soms geen ziewoek. Ja of niet? Soms staan ze uh, uh, panim de panim. en soms staan ze agor, behoren enzovoort. Dan komt Jozef tot de daad of tot uh, die nee, jo In dit geval kom je dan tot, tot, tot de die vered, En de Jacob op dat moment, Jacob komt tot de daad. Dan gebeurt dat dus in één keer. Jozef komt tot de en dan Jacob van het je verder, komt naar de, naar de uh, daad. Dus die nou, komt van Jacob. Jacob. Nee. En maar Jacob, natuurlijk, Jacob, ook Jozef, natuurlijk, die ook kan opstegen natuurlijk tot de, tot de daad en ontvangen, de ogma. Kijk, nog een keer. Ja, ik, men kan zo, kijk, men kan ontvangen gogma op een afstand, en men kan gogma ontvangen terwijl men op een hogere traptrede opsteekt, en bekledende gogma. Iedereen, iedereen hoort wat ik zeg? Kijk, men kan gogma ontvangen eh, uh, huh? als ormakief, bijvoorbeeld, ja, precies. Als, ja, als, Jozef steekt op naar de Tiferet. Dan Jacob steekt op naar de daad. Ja of niet? Dan de daad, Jacob, zijn vader, schijnt aan hem, aan de Tiferet. Waarom? Niets, niets verdwijnt in het geestelijke. Dus nou Jacob, die, die steeg op nu naar de daad in het hoofd. Die ontwang dan mogen Eerst mogen die Neshama en dan mogen de Chaya natuurlijk niet, niet direct. Maar die ontvangt dan de mogen, de hoge mogen. En die geeft ja natuurlijk naar zijn eigen plaats, want nee, zijn eigen plaats van Jakob is daar gebleven. En op dat moment staat daar Jozef. En dan is het Jozef, natuurlijk lijkt als twee druppels water op Jakob, want hij staat op de plaats van Jakob. Ja of niet? En dan Jakob heeft, niet Jakob, het is nu al niet Jakob meer, maar Israël, die geeft nu van zijn positie, van Gadloot, die geeft nu aan Josef. Ja? Maar Josef ontvangt dat, als het ware, van Jakob en niet zijn eigen verdienste. Begrijp je? Hij verdaad als eigen verdienste, is zijn verdienste door Tiferet, ja, dat heeft hij verdiend. Mijn verdienste is die verheid. Ik heb mij opgewerkt tot die verheid van Jesot tot die verheid. Dus uiteindelijk. Maar hij ontvangt ook dan oorhochma op een afstand vanuit van het hoofd. Voor, uh, vanwege de, of dankzij de verdienste van Jacob. Of het is nieuw Israël. En hij ontvangt natuurlijk daarvan het licht uh, moog de geaar. Maar wanneer Jozef zelf steekt op naar de daad en dat was de tijd toen Jozef werd onderkoning van Egypte en nu goed opletten wat ik zeg want het, wat ik vroeger had gezegd dat is één ding, maar het is een andere context. Dat is dan wanneer Jozef steekt op Jozef is zot van de Zeer En toen Jozef onder koning werd van Egypte, dan toen steeg hij op naar de daad. Goed opletten: naar de daad van de Zerenpin. Aan de voorkant van de daad. Want is, daar is, kijk, Zerenpin heeft, wat heeft Zerenpin? Rechts, links, voor, achter, boven, beneden. Zes, goed opletten: zes dimensies. Dan de voorkant. Even tussendoor, de, als soort Jozef steekt op naar de daad, ja, daad van de, van de Zerenpien. En dat is dan, stegen ze dan op in het hoofd van de Bina. Duidelijk, waarom? Zerenpien heeft geen hoofd, Zerenpien heeft alleen maar zes virot, ja of niet? Om, om, om het hoofd te ontvangen, dus om Chabat, Chogma en Bina te ontvangen, moet Zeeran Bin nog eentje opstegen. En daar heeft hij niets anders dan de Bina. Hij steekt op naar de Bina. En daar verkrijgt je dan zijn hoofd, als het ware. Eigenlijk heeft, dus, de Chagat woord Chagat, dat is de Zeeran Bin, Ges het woord tot hoogma, uh, gworat wordt tot bina, en tiferet wordt tot da. Dat is wat it, wat it, wat it, de manier waarop ze hier pin groot wordt, geen andere manier bestaat. Ten van dat, is, dat was ook Josef. Josef steeg op eerst naar de tiferet, en dat was in de tijd van wanneer hij was, nu, hij was de, de baas, de hoofdmanager van in het huis van Potiphar. Dan steeg hij op, daarna was natuurlijk een ellende, want het gebeurde, maar goed. Uh, maar dan steeg hij op naar uh, de daad. En dan word, werd hij de onderkoning van Egypte. En nu vraag je mij dan, hoe kan dat in het hoofd? De plaats zijn van onderkoning van Egypte. Wat kan je, hoe kan je dat, dat zien? Want in het hoofd, dat is de hoogste, dat is daarom is het de hoogste clipad die er was. En daar is die farao. Wie is de farao dan? De farao is dan de achterkant van de daad, de achterkant van de daad van de. Uh, Zerampien. Maar dan de klippa. Klippa is achter, bevindt zichzelf. Duidelijk hier achter. Dus de achter. Dat is, zoals we zullen zien, dat leren dat hoe dat zit in elkaar. En, maar. Daarom was het ook zo. Egypte was zo moeilijk om eruit te komen. Want het is zo'n geweldige klippa. Dat het kwam al zo hoog tegen de. Daad, dus achterkant van de daad, daarom wordt het ook gezegd, dat Cache uh, oref, dat zij uh, zo waren hard, nee, dat hardnekkig, letter, letterlijk hardnekkig, dat hardnekkigheid komt van de klipoot. Maar zo so is het, dat was de verdienste van, van Jozef zelf dat hij kwam was tot onderkoning, dus Jezus jo, steeg op, tot de daad. Oké, okay, even tussen. Maar altijd relaties relatie zien je ook met het verre tegenstrijdig. Nu dat en dat, en dan het kind werd weg, weggeduwd van die, van die vader, et cetera, en dan allerlei dingen, dan heeft hij hem niet gezien. Noem maar waarop. Um, we and we en paus.